Met het anker. Ja, goedemorgen, goede luisteraars. En goedemorgen, zeg ik allemaal weer. Want het is weer vijf uur. En uh, ik heet u van harte welkom in het nieuwe uur, het laatste uur van de Nacht op één. En we draaien het eerste half uur nog muziek. En het tweede half uur hebben we onze rubriek Focus op de wereld. Waarin we spreken met hulpverleners in andere verre oorden. Maar we draaien eerst een plaat. En de eerste plaat die wij gaan draaien is Why You See a Chance van Steve Winwood.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 Swim together on weekly day trips.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 Your feet get cold in the wintertime. The sky won't snow and the sun won't shine. It's hard to tell. Er zijn van die momenten dat je zo ontzettend blij kan zijn... dat je in je eentje in een studio zit, gadegeslagen door Rolf de Technicus... en dat je een grote koptelefoon op je hoofd hebt... en naar Desperado van de Eagles mag luisteren. En daarvoor draaiden we Milo en daarvoor nog zo'n monumentale plaat... van Steve Win Winwood, If You Have a Chance, Take It. Um, de volgende plaat die wij gaan draaien, dan moet ik even opzoeken. Oh, dat is A Little Piece of Heaven van Godly and Cream.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 Turns into a teardrop ball. Free and far away from all the pain in this world. Mrs. Jones, we got a thing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 Jones, mrs Jones to believe in And it hurts so much It hurts so much inside Michael Bublé coverde Me and Mrs. Jones. En de volgende plaat is Joe Cocker met The Simple Things. My myself, my hope, my faith Wel, kokken was dat met de uh, Simple Things. En die wij uh, die, uh, altijd mooi, de Simple Things. We gaan door naar onze uh, rubriek: Focus, Focus de op de, de, de wereld. wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. We zijn uh, bezig met onze rubriek Focus op de Wereld. En uh, wij hebben dan altijd contact met mensen in het buitenland. Vanavond is het een klein beetje anders, want wij hebben één iemand in Nederland zitten. En dat is Ewien van Bergijk. Goeiedag, Ewien. Hallo, goedemorgen. W waar zit jij vandaag? Uh, in Zuidland, onder spijkenissen. Onder spijkenissen in Zuidland. Uh, maar we hebben ook iemand die zit heel erg ver weg. En ik weet dat het lijn dan altijd wat langzaam gaat. Uh, en dat is Gerard Hooiveld. Jij zit in Sri Lanka, hè? Goedemorgen, Ed. Ja, ik zit in uh, Sri Lanka. Ik zit nu in Bataramouna met een voorstad van Colombo. Goedemorgen, Gerard. Zeg, Gerard, jij bent voor ons een, een nieuwe gast in deze rubriek. Dus vertel maar even kort wat jij, wat jij precies doet in Sri Lanka. Ik, uh, ik werk sinds augustus 2009 voor, uh, voor ZOLA, ZOLA vluchtelingenzorg. Ja. Ik... Uh, ik... Ik ben hier uh, in augustus verder uh, in mij van Amerika gekomen samen met mijn vrouw Jenny en mijn jongste zoon Wouter. Um, ik werk uh, voor, uh, voor SOA, voor, voor, de, voor de vluchtelingen, is dus voor mij een, een, een, een, een, ja, een redelijk uh, nieuw avontuur. Daarvoor was ik accountant bij een grote firma. En sinds augustus werk ik dus uh, voor SOA. SOA werkt hier. Uh, uh, om, om de vluchtelingen die na de oorlog weer zijn teruggekeerd uh, naar hun gebieden. Uh, weer te helpen om een leven op te bouwen. En uh, dat, is, uh, dat is niet het enige waar je op dit moment mee bezig bent, geloof ik. Hè? Want jullie hebben ook net een paar overstromingen gehad. Ja, ja. We hebben in uh, januari en in februari. twee grote overstromingen gehad. in het oosten van uh, Sri Lanka. Ja. En die overstromingen die zijn ontstaan doordat we de. In eerste instantie heel veel regen is gevallen. En die regen die was zo overvloedig dat op een gegeven moment we rivieren en meren overliepen. En als gevolg daarvan is een groot gedeelte van Oost-Sri Lanka onder water gelopen. En dat is er twee keer gebeurd. En dat heeft, uh, ja, dat heeft een miljoen mensen uh, geraakt. En daarvan zijn uh, 350.000 mensen uh, dakloos geworden. En we zijn uh, ja, vanaf het eerste begin van die overstroming heel druk geweest om. De mensen te helpen in, uh, in de gebieden die vertrokken zijn. Oké, okay, nou dan gaan we zo nog heel even over doorpraten. Evin, ja? jullie zitten normaal in uh, Mali, maar op dit moment even in Nederland. Zijn jullie alweer lang in Nederland? Uh, in principe wel, al zijn we tussendoor alweer uh, naar Congo geweest voor negen weken. Maar in principe hebben we ons uh, jaarwerkverlof, uh, zeg maar. Een jaarwerkverlof? Ja. En wat doe je dan gedurende zo'n jaar? Uh, nou, in eerste instantie toch uh, ja, uitrusten van de tijd. We, hebben in principe, uh, we zijn zeven jaar uit Nederland weg geweest. Vandaar ja. dat het wel toepasselijk was. Um, en we zijn eerst um, uh, in Nederland geweest voor een grote tijd. En daarna oktober tot en met januari in Congo om een uh, bijbeschool te helpen. En momenteel zijn we uh, echt projecten aan het voorbereiden. Waaronder ook uh, containers vullen. Containers vullen en die moeten dan uiteindelijk weer... Naar Mali toe? Naar Mali en omstreken, ja. We werken ook in Guinea, uh, bij een ziekenhuis. En het is wellicht ook de bedoeling om daar nog een container voor te vullen. En dat is, het is dus ook de bedoeling dat jullie uh, aan het einde van dit jaar... of halverwege gaan jullie weer terug naar Mali? Mei, uh, het is echt een jaar. Dus we zijn in mei 2010 naar Nederland gekomen. Dus waarschijnlijk in mei 2011 gaan we die, weer die kant op. En wat gaan jullie dan precies doen in Mali? Uh, mijn man die, uh, zit met name in de zonne-energie. En ik doe zelf uh, video-educatie. Uh, oh, en daar bijzonder. gaan we nog gewoon weer mee verder. En wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Video-educatie, help je mensen om het vak van, van ja, filmmaker te leren? Of... Dat ook. Ik heb een, uh, sinds uh, vorig jaar een jongen helpen die uh, erg enthousiast is over... Ja, eigenlijk altijd naar school wilde om dit te leren. En die loopt met me mee, want er zijn altijd handen tekort. Maar in eerste instantie uh, maak ik korte educatieve gezondheidsvideo's. En dan uh, echt over uh, ja, basisinformatie. Uh, Gezondheidsdiarree. Uh, dus um, ik heb er eentje gemaakt over zwangere vrouwen. Um, dus echt wel uh, basis, maar levensbelangrijke de belangrijke informatie. Omdat, ja, omdat in Mali zeg maar, toch uh, 1 op de 5 kinderen uh, hun vijfde jaar niet haalt. En 1 op de 19, of op de 19 vrouwen... Uh, voor, tijdens of na de zwangerschap uh, overlijdt. Wat, wat een bijzondere taak om dat ja. te gaan doen in zo'n land. Maar die, en die films die worden dan verspreid over, over al de dorpen daar? Als uh, in eerste instantie er is een groot vrouwen- en kinderziekenhuis in Kujala... waar wij wonen. Uh, en daar worden ze in de wachtkamers uh, getoond. Um, en daarnaast verspreid ik ze naar allerlei gezonde, andere gezondheidsorganisaties... en medewerkers... En als ze dan op een iets gaan, dan is wel de bedoeling dat uh, de film ook als het kan getoond wordt. Jo, nou bijzonder. Bijzonder, uh, bijzonder om dat te horen. Ik ga weer even naar uh, Gerard. Gerard in Sri Lanka. Gerard, als jij. Uh, als jij ja. Uh, ja, sorry, de, de lijn is weer wat, wat langzamer dan in Nederland. Dat is voor mij ook elke week weer even, even wennen. Ik praat gewoon even door. Uh, uh, de overstromingen in uh, Sri Lanka, die hebben in Nederland nauwelijks het nieuws gehaald. Is dus jij dat opgevallen? Ja, dat is me opgevallen. Uh, we proberen hier vanuit Sri Lanka ook het milieu Nederland te volgen. En ik, uh, ik zag dat het niet, niet of nou, dus het er nu nog nauwelijks het verhaal verhaald heeft. Ik denk zelf dat het uh, twee, uh, twee, twee oorzaken heeft. In eerste instantie moesten we natuurlijk met Klint en maar concurreren met de ellende in Australië. Ja. Uh, ook in Brazilië zijn er hè, veel overstromingen geweest. Aardbeving en tweede... in Nieuw-Zeeland? Ja, en, en het, de denk is deze: uh, toen Sri Lanka door een tsunami werd getroffen, zag je al die beelden, en die waren nogal aangrijvend. Uh, nu zie je wel aangrijpende beelden van Australië en van uh, bijvoorbeeld Brazilië: uh, auto's die meegesleurd worden, mensen die in een kokende uh, stroom uh, meegesleurd mee, mee worden. Uh, de beelden uit Sri Lanka, die waren veel minder uh, aangrijpend. Ik heb hetzelfde idee, we leven toch een beetje in een beeldcultuur. En dan is het gewoon moeilijk om de aandacht te krijgen van, van het grote publiek. Ja. En maar merk je dat ook, dat er minder aandacht voor is? Want jullie zijn natuurlijk een, een hulporganisatie die ook afhankelijk is van, van nou ja, wat er aan geld voor uh, hulp binnenkomt. Merk je dat, dat er minder aandacht is voor deze ramp in Sri Lanka? Ja, absoluut. Absoluut. Absoluut. Um... De, de, de um, Verenigde Naties heeft nu een grote uh, zeg maar inzamelingsactie op op te zetten om bij de grote internationale donoren uh, aandacht en geld te vragen voor, uh, voor Sri Lanka, voor het uh, uh, lenigen van de, de nood. En um, ja, dat is iets van 50 miljoen dollar nodig. En daar is nog uh, minder dan 40% van, van binnen. En, en dat is. Uh, in het verleden was dat anders. Dus ja, het is moeilijk. Het is moeilijk om daar aandacht voor te krijgen. En gaan jullie daar zelf ook nog mee bezig om op een of andere manier bijvoorbeeld in Nederland daar aandacht voor te krijgen? Ja. ja. Wij, uh, wij zijn van begin af aan betrokken uh, geweest bij de hulpverlening aan, uh, aan uh, de, de mensen die zijn getroffen. Uh, er waren veel dorpen, er waren afgesneden van de buitenwereld. Die stonden gewoon compleet lang. Um, Mensen zijn daar heel kwetsbaar. Hè? Dus ach, voor één of twee dagen voedsel. Uh, en en vaak opgeslagen in hun ritjes. Nou, die ritjes waren compleet onder water gelopen. Dus mensen gewoon helemaal niets. zijn op een gegeven moment gevlucht naar, naar schooltjes. Naar, die zijn naar ingericht op kampen. Maar er was geen voedsel. En uh, je kon nog niet per uh, auto komen. Dus toen hebben we in allerlei hebben bootservices uh, uh, ingezet. En hebben we daar uh, mensen een brood voedsel gebracht. Um, we hebben goede contacten met een aantal donoren die hier in het land een, een vestiging hebben. En wij hebben, ondanks het feit dat er weinig aandacht voor geweest is, toch, toch relatief goed ons hulpprogramma uh, uh, kunnen dekken uit de gelden die aan ons gegeven zijn. Nou, dat is mooi, mooi om te horen. En nou, begreep ik dat er ook, uh, is er ook een team van de EO bij jullie langs geweest? Of is die in Sri Lanka geweest? Nee, die gaat nog komen. Die gaat nog komen. Uh, ja, moet je moet je voorstellen dat deze, deze grote watersnood uh, de mensen de dubbel heeft getroffen. Hè? In de eerste instantie, um, toen het water zo hoog stond, hadden de mensen een actief gebrek aan, aan voedsel, aan schoon water en aan gewoon droog, droog materiaal als, als bedlakens en uh, kleding. Um, nu, die water is uh, weg, uh, weggezakt. Uh, ...zie je wat, wat de, de overstranding heeft aangericht. Um, de, de, de, de oogst, de, de, de, de, rij, de, de rijstvelden zijn, zijn nou ja, nagenoemd 85 tot 90 procent verwoest. Het vee is verdronken. Uh, waterputten zijn uh, vaak uh, uh, helemaal uh, vervuild. Ja. En daarnaast uh, gelden er heel veel mensen dat ze geen, geen bronken inkomen meer hebben. Um, en... Wij zijn daarom blij dat de EO komt. Die gaat er een reputatie over maken. Die gaat een of twee families uh, filmen die zwaar zijn getroffen door, uh, door de uh, watersnoot. En die al eerder zijn getroffen door de burgeroorlog. En nou, Ik heb begrepen, wordt die uitzending in april op uh, Nederlandse televisie uh, gebracht door eo gedaan. Nou, nou ja, het is het april. Dat duurt nog wel even, maar nou ja, er komt dan toch wel aandacht voor. Want er mag natuurlijk geen vergeten ramp worden. Ja. Ik ga nog even naar, uh, naar Ewin. Want jullie zitten in uh, onnet onderspijkenissen. Nou, dus, nou ben ik het plekje net even vergeten. Zuidland. Zuidland. Juist. Net onderspijkenissen, Zuidland. We weten het allemaal weer. Jullie zijn nu containers aan het vullen. Hoe, hebben jullie ook nog een achterban waar jullie contact mee onderhouden... voordat jullie weer terug gaan? Uh, een achterban in Nederland bedoel je? Ja? Ja, we hebben deze tijd ook genomen om uh, de banden weer wat aan te sterken ja. Met de achterban. En uh, ja, om over ons werk te vertellen en wat er nu allemaal gebeurt in Mali. Reg uh, organiseren we zo nu dan uh, bijvoorbeeld een ontmoetingsontbijt. Dus dan uh, gaan we met z'n allen ontbijten... en dan uh, halverwege geven we een presentatie over wat er gebeurt in Mali. En is het nou voor veel mensen heel nieuw om te horen? Want ik ben best wel verrast hè, dat iemand uit Nederland daarheen gaat... om gewoon te helpen met, met iets heel praktisch waar je bijna niet aan denkt, maar gezondheidsvideo's maken... en, en je man is bezig met, uh, met zonne-energie... wat volgens mij daar in die gebied ook heel veel zal betekenen... dat je makkelijk aan je elektriciteit kan komen. Zijn dat aansprekende onderwerpen ook voor uh, sponsors in Nederland? Um, ja, uh, al spreekt het ziekenhuis soms wat meer aan, zeg maar. Mm. Uh, zieke, ja, zieke kinderen doen het natuurlijk altijd goed... Uh, en we zijn uitgezonden via de Kamer en daar zijn we wel uh, ja, een bijzonder in, in alle bij alle onderwijzers en uh, uh, medici. Jullie uh, zijn behoorlijk technisch inderdaad. Ja, yeah, maar in eerste instantie is het ook echt bedoeld, en dat sprak ons heel erg aan bij de Kamer, om uh, uh, als technische ondersteuning van de, de Malinese kerk. Dus er worden allerlei projecten uh, ja, worden dan ingediend, zeg maar. En daaruit volgt dan weer een schifting. En dat sprak ons wel heel erg aan. En in die zin, ja, het is heel praktisch. Uh, en gisteren had ik het er toevallig over met iemand dat het uh, soms ook wat onderweg gewaardeerd is. In die zin dat er toch ook wel heel veel behoefte aan is. Want alle dominees en alle uh, medici hebben over het algemeen wel heel veel vakkennis. Maar ja, met de techni technische uh, know-how, of zonder die technische know-how, kom je toch ook niet heel erg ver. En, en wat doet jouw man precies met die zonnepanelen? Uh, het grootste project uh, dat hij heeft in Kutjala is uh, uh, de Beto Bijbelschool. Daarop uh, worden uh, ja leraren en, uh, en dominees worden daar uh, opgeleid. Ja. En die zitten op een heuvel net buiten de stad, waardoor de, uh, ja, de stadsenergie zeg maar heel erg duur is en bijna onbereikbaar. En op dit moment is hij echt uh, een heel goed ja, zonne-energie uh, um, stelsel aan het opbouwen. Maar daarnaast ook, want dat is eigenlijk ook zijn passie. Hij komt van de boerderij. Ja. Um, de mensen helpen om ook echt in hun voedselvoorziening te voorzien. Dus dat ook een tuinenproject. Uh, het is in Mali heel erg door en droog. Waardoor er maar één keer in de... Of denkt maar een één keer in het jaar... Uh, een oogst is en dan tegen het einde, zeg maar, uh, van dat seizoen. Ja, zitten mensen letterlijk op uh, pinda's te kouwen. Hmm. Hoe doet hij dat dan? Hoe, hoe ga je zo door een droogland op een goede manier uh, groente verbouwen? Ja, toch door een voorbeeldfunctie uh, te zijn. En uh, de sterke mensen eruit te pikken die in zijn om net even buiten de uh, geijkte paden te lopen. Dus hij heeft bijvoorbeeld één één die is heel erg. Uh, in voor nieuwe dingen. En dan zie je toch dat op die manier... als mensen het zien, dan geloven ze het pas. Want ze hebben natuurlijk al jaren... hebben ze het volgens de traditionele manier gedaan. En uh, er is ook niet heel veel geld om, uh, om mee te experimenteren. En op die manier proberen we dan toch uh, te laten zien... van hé, hey, het kan ook anders. Maar waar moet ik dan precies aan denken? Want zij hebben daar ah. toch ook al eeuwenlang hun, uh, hun groenten verbouwd. Wat doen wij dan anders? Wat doen jullie anders? Wat laten jullie daar zien? Um, nou, dat er toch veel meer mogelijk is als je maar gewoon voldoende water hebt. En uh, zoals die, die dominee waarover ik het had, ja. die kocht bijvoorbeeld ook uh, uh, ja, dieren op van mensen die, uh, kuddes die voorbij kwamen. Het waren dan zieke dieren. Mm -hmm. Die bond hij aan een, uh, aan een uh, boom vast. En die bracht hij zelf eten en uh, drinken. Waardoor zo'n beest eigenlijk binnen enkele weken weer op krachten was. En op die manier probeer je toch zeg maar anders te denken. Omdat men in Mali dan denkt: van nou, zo'n dier is gewoon uh, gedoemd om uh, te sterven. Mm -hmm. uh, maar op deze manier, door net even iets anders aan te pakken. Ja kun je toch heel andere dingen bereiken. En um, ja, deze man heeft bijvoorbeeld ook rijst verbouwd voor het eerst. En ja, dat schijnt dus ook gewoon goed te werken als je de juiste condities. Ja. Uh, uh, yeah. Toelaat. Ja. Joh. Nou, goed om te horen. Ik ga weer even naar, uh, naar, uh, naar Sri Lanka, want ik ben ook benieuwd wat, uh, wat er in het nieuws speelt in Sri Lanka, behalve de overstroming. Op dit moment uh, het, uh, zijn er een aantal onderwerpen. Um, Eén daarvan is de stijgende, de stijgende prijzen van, van het leven. Voedselprijzen um, zijn hier ja. in de afgelopen maanden behoorlijk sterk, sterk gestegen. Um, en dan moet je denken aan prijzen van uh, het, de rijst, uh, uien, eieren, kippen: alles stijgt hier uh, soms wel 50, soms wel 100 procent. En dat uh, heeft, uh, heeft, heeft verschillende oorzaken. Een, een van de oorzaken uh, is, is de overstroming, de overstroming heeft ervoor gezorgd dat een groot gedeelte van uh, de, de rijst uh, in het oosten verloren is gegaan. Nou, dat is direct een in de supermarkt. De, de, de prijzen van, van rijst, uh, diverse soorten, zijn met 20, 30 40% 30 gestegen. Um, dus dat is een, uh, is een groot probleem vooral voor die mensen die al een hele kleine portemonnee hebben. En ja, maar niet, hoeveel, uh, hoeveel... Ja, hoeveel, ja sorry, nou, we hebben langzame lijn, dus ik, zal even, ik moet even de hele vraag doorstellen. Uh, hoe, hoe, hoeveel procent van het inkomen geven de mensen in Sri Lanka ongeveer uit aan hun eten? Um, ja, het is best lastig om daar een gemiddelde van, van te geven, Maar zeker de armste. Um, ja, dat is, dat is uh, 50%, 50 of meer. Ja, dus als het daar een paar cent omhoog gaat. dan merken ze dat ook heel hard direct. Ja, je merkt het heel, heel hard. Hè? Uh, iemand uh, die in uh, Sri Lanka. Nou, ja, ik het zo zeggen? Um, um, als je in uh, Sri Lanka. ...op het platteland ongeveer 15.000 rupies verdiend. Dan heb je geen, geen slecht inkomen. Uh, en, en als je uh, dan realiseert dat je daarvan uh, meer dan de helft uh, uitgeeft aan, aan, aan voedsel... ...dan uh, realiseert je dan dat... ...ja... Uh, yeah, um, opeens de prijzen met 30-40% stijgen, dan kun je nagaan dat, dat er uh, eigenlijk namens niet over blijkt voor, voor iets anders. En, uh, ja, dat, uh, dat maakt het leven voor, uh, voor de mensen uh, erg, erg, erg moeilijk. Um, tegelijkertijd dat we het in het raden. Uh, zijn op dit moment ook uh, de wereldkampioenschap uh, cricket uh, oh. aan de gang. Ja. En dat, uh, dat houdt de mensen ook uh, bezig. Um, dus, uh, ja, het is wel het uh, onderwerp van gesprek. Is dat hetzelfde toernooi waar. Is dat hetzelfde waar Nederland ook op is verschenen onlangs tegen Engeland? Ja, ja, ja. helaas ja, verloren speelt in Sri Lanka. Ja, Nederland heeft, uh, heeft nog geen wedstrijd uh, gewonnen. Maar goed, Nederland is natuurlijk ook op de wereld van niet echt een grote speler. Maar ja, hier in Sri Lanka leeft cricket enorm. Het is het uh, afstand. Uh, de sport die het meest populair is, de meeste aandacht krijgt. En, uh, ja, iedereen volgt hier uh, alle wedstrijden. In die zomer natuurlijk de wedstrijd van uh, Sri Lanka zelf. Ja, maar als Nederlander speelt, trek je dan even een oranje shirtje aan? Nou, nee, nee, We hebben het natuurlijk wel gedaan met het voetbal. Dat was hier heel groot. Maar um, nee, nee. Is... Cricket Dat is toch een beetje een vreemde combinatie. Goed. Ja, ik kan me er iets bij voorstellen. Maar dat was inderdaad in Nederland was dat nieuws dat we weer tegen Engeland mochten. En vervolgens waren er allerlei mensen ja. op televisie hier aan het uitleggen hoe het, uh, hoe het spelletje eigenlijk werkt. En ik moet heel eerlijk bekennen dat ik het zelf nog ja. steeds niet helemaal begrijp. En, nou, uh, als, je, als je het spel eens uitgelegd krijgt, dan wordt het wel wat leuker. Maar zonder uh, kennis van het spel is het, uh, ja, is het moeilijk te volgen en is het dus niet leuk. Nee. Nee, dat is de ervaring van veel Nederlanders ook hier. Uh, ik ga nog even naar Ewien, Want uh, zijn jullie ook betrokken op het nieuws wat er in Mali, uh, wat er in Mali gebeurt? Uh, nou, voor ons is toch wel uh, wat er in Libië gebeurt heel erg actueel. Mm -hmm. Omdat uh, Gaddafi een goede vriend is van onze uh, Malinese president. Oh. Ja. Dus dat volgen jullie... Uh, en, maar heeft dat ook gevolgen? Of denk je dat, stel dat, dat, dat, dat Gaddafi zou opstappen, dat hij naar Mali zou vluchten? Ja, ik acht die kans klein dat hij dat gaat doen. Mm. Maar um, wat het met name voor gevolgen heeft is dat Gaddafi uh, heel erg uh, zijn koninkrijkje ook in Mali uh, aan het uh, opbouwen was. Oh. Dus de financiële kraan denk ik dat dan wel echt uh, wordt dichtgedraaid. Uh, dus met name op dat gebied denk ik dat er wel heel veel dingen zullen veranderen. Dus Mali had er ergens ook wel weer baat bij, uh, bij Gaddafi? Ja, en ik las uh, laatst op het nieuws ook inderdaad dat hij uh, ook echt onder die jonge mensen toch wel wat aanhang heeft. En dat hij ook echt krijgers aan het uh, werven was voor zijn oorlog. Zo, dus in, in Mali zelf? In Mali zelf, ja. Jongen, dat is... Uh, nou, dus hij heeft ook uh, nou ja, andere, andere filialen zou je kunnen zeggen in uh... Ja, hij zou zo o overal inderdaad zijn ja. vriendjes zitten. Ja. En uh, ja, wat, wat je eigenlijk ook uh, leest op het nieuws over wat hij met zijn eigen bevolking doet, met geld en middelen en alles. Ja, dat zagen wij eigenlijk ook al in Mali gebeuren. En um, de Malinezen zagen hem ook echt wel als een held, uh, over het algemeen. Terwijl wij echt uh, het idee hadden van, we hebben hier te maken met, uh, ja, niet echt een held, maar eerder een schurk. Maar hoe komt het dan dat zo'n man zo populair is in Mali? Ja, dat vind ik eigenlijk heel moeilijk om, uh, om echt de vinger op te leggen. Ik denk toch dat uh, zodra je iets uh, opbouwt in Mali... wat toch een uh, relatief arm land is... Ja, dat je daardoor al heel veel uh, ja, goed wil kweekt. Um, maar aan de andere kant weet ik ook dat de Malinese over het algemeen heel erg goed op de hoogte is van allerlei wereldpolitiek... Dus ik, ja, ik, ik weet niet, ik hink een beetje op twee gedachten. Ik vind, uh, ik vind het ingewikkeld om uh, nou echt de vinger erop te leggen. Ja, ja. Ja, we, goed, we zitten natuurlijk ook in een rare situatie... dat Gaddafi door uh, ook heel lang toch min of meer gedoogd is. Maar eigenlijk was dat ja. een, ja, een vres, vreselijke, ja, moet ik zeggen, dictator geweest. Ja, nee, absoluut. Ja. ja. En uh, zijn er nog meer dingen waar jullie, of, hè, van jullie achtergrond, zeven jaar... Uh, in, in het buitenland geweest, dan ben je weer in Nederland. Zijn er ook dingen die op dit moment heel erg opvallen aan Nederland? Ja, dat je toch wel heel erg in twee werelden leeft. Uh, hier is alles heel erg geregeld. Uh, in Mali niet. Of ja, minder, anders. Het is maar natuurlijk bekijkt. Ja. Um, waar men in... Ja, het, het doet toch wel heel veel met je als je zeven jaar in de omgeving uh, zit. Maar de gemiddelde Malinees... Um, ja, toch... Elke dag maar moet zien of hij te eten krijgt. Um, en ja, Nederland is dan toch gewoon heel welvarend. En ik, vind, ik merk zelf dat ik dat wel uh, soms heel lastig schakelen vind. Ja, en hoe, hoe, hoe merk je dat dan precies? Ik bedoel, uh, heb je er echt nou ja, voorbeeld uit het leven gegrepen? Nou, um... We hadden, vorig jaar hadden we drie weken hadden we een uh, Malinese jonge vriend hier in Nederland. En dat was echt een ervaring ook voor ons. Uh, we hebben hem ook een camera gegeven, fotocamera. Zo van, uh, nou maak jij maar foto's van hoe jij Nederland ziet. En uh, dat vond ik wel heel verhelderend ook. In de zin dat je soms niet meer nadenkt over bepaalde dingen. Hij had bijvoorbeeld zoiets van, uh, ja jullie zitten eigenlijk uh, bijna net naar schot. Omdat we dan uh, op uh, buienradar keken... Ja, je werk, uh, zit je toch op een uh, agrarische omgeving. Nou, dan kijk je op bijenradar. Uh, wat voor weer het wordt. Yeah. En dat vond hij toch wel heel bizar. Had hij echt zoiets van, ja, alles is bij jullie heel erg computergestuurd en geregeld. En uh, ja, we haalden hem af van uh, Schiphol en uh, de deuren gingen voor hem open. Nou, toen had hij echt zoiets van, nou, zien de deuren dan dat ik eraan kom. Dus dat was wel heel... Uh, ja, heel ja. erg typisch, maar wel heel erg leuk. Maar ik denk dat hij ook wel eens wat uh, angst heeft uh, gehad. O, ja, omdat dingen gewoon onbekend zijn. Ja. Hey, en uh, ik ga nog even naar Sri Lanka vragen. Want uh, aan jou de vraag: wat is er eigenlijk jou opgevallen in Nederlands nieuws de afgelopen tijd? Gerard. Dat um, ja. nou, is eigenlijk niet zo gek veel. Als ik uh, als ik met al nieuws leuk, dan. Het me op dat er weinig gebeurt. Maar wat mij bijvoorbeeld is opgevallen is dat CDA opnieuw in, in, in de laatste verkiezingen uh, zo slecht scoorde. Ja, uh, ja dat, dat, dat vind ik toch wel uh, opvallend. Toen jij wegging uh, een paar jaar geleden, toen ging het heel goed met CDA nog. Ja, ja. En, en ze hebben natuurlijk vorig jaar met de landelijke verkiezingen een behoorlijke tik te krijgen. Ik had eerlijk gezegd verwacht dat... Ze, ...nog een beetje zouden opkrabbelen, maar dat is niet, uh, niet het geval. Uh, en, en daarnaast valt mij op dat er niet echt grote nieuwe leiders uh, opstaan uh, bij, de, bij de grote partijen. Um, dat is wat mij, uh, mij is opgevallen uh, in, uh, in de laatste tijd. Ja, dus dat komt allemaal wel bij jullie door. Ja hoor, ja hoor. Wij, wij, wij, wij, hebben via internet uh, via de, de uh, berichten die we via de wereldomroep krijgen een hele beeld van wat er in Nederland uh, aan uh, Niels afspeelt. Mooi. Zeg ik ga langzaam aan het uh, afronden mensen, want het, we gaan richting zes uur. Ik ga jullie uh, ontzettend bedanken voor uh, jullie bijdrage weer, het afgelopen half uur. Gerard Hooiveld in Sri Lanka, ik wens je ontzettend veel succes bij het uh, ongetwijfeld zware werk wat jullie doen en nou, ik hoop ook echt dat de Nederlandse kijkers uh, Sri Lanka op het uh, netvlies gaan krijgen, omdat er grote no uh, nood is. En Ewien van Bergijk, jij gaat over, uh, nou het is het twee, drie maanden geleden we weer terug naar Mali. En ja. ik wens je daar ontzettend veel succes mee. Ik hoop nog een paar goede... Goede tijden hier in een paar goede maanden in Nederland. En wie weet dat, jullie, dat we jullie dan weer eens een keertje spreken. Maar dan inderdaad weer vanuit, uh, vanuit Mali. Ja, geen probleem. Mooi. Ontzettend bedankt. En wij komen zo ook aan het einde van dit programma. Dit was de rubriek Focus op de Wereld. Uh, in de nacht op één. Wij gaan uh, straks naar het Radio 1-journaal. En uh, tot die tijd draaien wij nog een plaat. En ik denk dat dat Kobi Kalee wordt. En ik dank jullie allemaal ontzettend voor het luisteren. Een goede dag.